Ja, dit is uh, podcast nummer 7 voor week 49. Ja, ja, en dit is uh, Patje P met Jacco van Emst. En natuurlijk op Alloa Radio, op de podcastradio. Elke week een uurtje lang lekker babbelen met of zonder muziek. Vanavond even geen muziek luisteraartjes. Hallo Gelderland, hier Den Haag. Hallo. Den Haag, hier in Gelderland. Ja. Goedenavond, welkom bij de radio en bij de podcast. Goedenavond op deze stormachtige dag. Ja, ja. Ja, zeker ja. Oeh, wat een storm was er vandaag, zeg. Ja. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Ik heb een beetje de klimaat op. Ik hoorde van mijn vrouw op televisie gezien dat alle Tweede Kamer. De partijen uit de Tweede Kamer waren allemaal voor ja, tot een beter milieu natuurlijk. Hè. Okay. En je kan het al rijden, er zijn twee partijen, je hoeft niet te rijden, je weet het al denk ik. Die weer tegen waren, want dat kost geld en je weet precies hoe dat gaat. Dat was mm -hmm. natuurlijk als vanuit de PVV en de VVD. Die waren er eens een keertje tegen. Nou, ja. ja, en ze zijn uh, heel naïef, heel nou, naïef, ja. maar goed. Ik bedoel, ze vergeten één ding, dat was over 50 jaar. Uh, ze zijn ook bang voor vluchtelingenstromingen naar Europa. Nog veel massaler als nu. Als het mm -hmm. daar te heet wordt in, in, rond de evenaar. Nou, ze kiezen toch uh, voor Europa, want het is natuurlijk rijker dan het zuiden van Afrika. Dus ze gaan allemaal massaal naar Europa. En dan keer je een leger neerzetten. en dan keer je ze neerknallen van mijn port. Maar dat gaat echt niet helpen, want ze kruipen gewoon. ...over de lijken heen... ...en dan zal de helft van al die vluchtelingen... ...toch heel hard aankomen... ...want die vertrappen gewoon... De, ...het leger, zeg maar... ...want op een gegeven moment ga je toch krijgen... ...dat ze op ze gaan schieten, ik hoop het niet... ...dan gun ik die mensen ook weer niet... ...maar dat ga je toch krijgen... ...en dan... Uh, ...ja, dan, uh, dan wordt het natuurlijk... Uh, ...een chaos... ...dat krijg je oorlog over... He? ...watertekort... Uh, door het klimaat kun je het uh, uh, probleem ook oorlogen krijgen. Want mensen gaan bepaalde landen overspoelen. Nou nah, jongens, dat is chaos. Nou, er is ook weer een heleboel gebeurd in Duitsland. Ze hebben een, een asielzoekerscentrum die nog niet open was. Op een, een van de Wadde-eilanden daar in Duitsland hebben ze in de fik gestoken. Ze hebben een moslim uh, zomaar in elkaar getrapt in, in, in, in de bus of in de tram in Duitsland. Zomaar om niks, omdat alleen maar omdat een moslim is. Dat is ook allemaal weer gebeurd uh, afgelopen week. Nou ja, en... Uh, ja, wat is er allemaal nog meer gebeurd de afgelopen week, hè? Het is... Uh, ja, uh, die klimaatop begint morgen, hè. De maandag, ja. Maandag uh, 30 november. Dat dat die twee dagen duurt in, in Parijs, is dat. Ja, en... Uh, ja jongens uh... ik denk trouwens dat um, gezien het gat in de ozon zich boven de noordpool bevindt en de Poolkappen relatief gezien uh, um, aardig uh, aan het smelten zijn, nou, ik heb wel dat genomen, de kans ja. vrij groot is dat uh, um, dat inderdaad het midden van de aarde nog warmer zal worden, maar dat wij gewoon uh, um, een paar honderd meter onder het water zullen liggen hier in Nederland. Nou een paar honderd weet ik niet, maar ik bedoel Nederland ligt natuurlijk um, iets om 6, 7 meter onder de zeespiegel, dat is toch genoeg om miljoenen mensen te laten verdrinken. Want, uh, ja, kijk maar naar die tsunami, nou, dat was misschien 1 of 2 meter hoog, maar toch zijn er ook mensen verdronken. Want als je dat water stroomt, denk je, nou is dat alles. Maar ja, je wordt toch door die kracht meegesleurd. Of is het maar een meter hoog. Daar kan je op een gegeven moment ook niet meer tegenaan botsen. Als dat water heel hard aankomt stromen. Dan ga je toch onderuit. En een versuipie. Als je pech hebt. Maar um, ik uh, maak niet de illusie dat ook de zoveelste klimaattop uh, iets gaat opleveren. Ja, dat is niet de eerste en ook niet de laatste denk ik. Nee. En of het wat oplevert, ja. Ik weet het, het niet hoor. Het heeft tot dusver nog niets oplevert. Amerika wil het niet, China wil het niet. Nee. Nou, uh, nou ja, wat, wat heb ik wel gezien gisteren op televisie. Ik dacht maar twee vandaag. Dat uh, de Amerikanen die, uh, die hebben gezegd, de bevolking dan. Als de overheid het niet doet, dan doen wij het. Het bedrijfsleven, de burgers. Dan gaan ze zelf zonnepanelen neerzetten. Ik vind dat heel mooi van die Amerikanen. Dat ze dan... Zeggen, oké, okay, doen jullie het niet? Nou, dan doen wij je toch lekker. En dat vind ik ja, wel, ik wel denk, mooi van die Amerikanen. Ik denk dat de meeste projecten zoals dat um, vooral op kleine schaal zullen plaatsvinden. In, in Amerika heb je veel, en in Canada trouwens ook, veel kleine gemeenschappen, zeg maar, kleine dorpjes of, ja, in ieder geval gebieden waarin een groep mensen het samen probeert te rooien, zeg maar. Mm -hmm. En die zullen snel geneigd zijn om, omdat die gelijk vaak buitenaf liggen. En dus de effecten veel, veel eerder merken dan de mensen in een in grote stad zoals Chicago of New York. Uh, die, die zijn daar wel bewust mee bezig. Ik, ik volg toevallig iemand op mijn Facebookpagina die uh, ergens achteraf woont in Canada... En um, ja, die probeert wel zo, zo klimaatbewust en die zo compleet zelfredzaam, zeg maar. Ja, dat is en mogelijk. het is in zijn directe eigen belang uh, om, om zeg maar, zo goed mogelijk om te gaan met de middelen hm. die hij daar heeft. Maar ik denk, ik zie niet, nou, ik Herman wil, kan ik Herman er aan toevoegen? Voor mij mag ik. De groep te beantwoorden, wat artikel, nee, ik wil Herman erbij zetten. Dat kan, Voor mij zit hij er bij mij ook nog in, dacht ik ergens. Ik ga even kijken of ik... Uh, mag even want dit, dit is dus, Maar dit weet je, die die wordt wel kleiner hè? want die, die CFK-gas, of hoe het ook mag heet die, die... Die mogen nergens meer gebruikt worden, dus het schijnt dat die ozonlaag wel uh, kleiner wordt. Of tenminste die, dat gat dan. Uh, maar ja, we weten wat dat is... Uh, Net met die opwarming. Je krijgt ook meer regen bij, dat is logisch, want er verdampt meer. Dus er valt er ook meer naar beneden. Want er kan een klein kind nog uitrekenen. Maar ja, die mensen die tegen zijn, die zijn zo dom en naïef. Ze denken niet aan hun kinderen, het zijn allemaal egoïsten. Die zeggen, ja, maar dat kost geld, maar ik denk, zonder energie kost niks. Kijk, aanschaf is wel duur, maar dan verdien je er in een jaar of tien alweer dubbel en dwars uit. En de oliegiganten, die gaan allemaal failliet. En dat vind ik juist leuk, want ik hou ervan als multinationals naar de klote gaan. Want ik ben, ja, ik ben geen communist, maar ik heb een bloedheikel aan bedrijven die geen belasting willen betalen. En arbeiders uitbuiten. Het gebeurt ook in het westen hoor. Want ze hebben wel een grote mond over India en in China, dat de mensen daar worden uitgebouwd. Maar het gebeurt hier nog steeds. Misschien niet op zijn ernstige schaal als, als, als in die landen die ik zojuist noemde. En ik zie dat Dennis Hazenbroek erbij is, is gekomen. En Herman Tecklenburg, klopt dat? Uh, ik heb ze nog niet bij, maar. Ik zie ze wel. Ja, ik zie ze wel, maar ja. waarom ik ze erbij zie. Uh, ik probeerde Herman erbij te. die belde mij op. Ah. Ik, uh, ik, ik ben geen held in Skype, ik weet niet hoe, hoe dat allemaal werkt. Maar... Maar ja, joh, lastig, kom, kom. we hebben nog een uurtje, dus. Uh... Ja, Misschien kan Die zo zelf er wel bij. We hebben nog een heel uur, ja, dus het <coughs> mag ook anderhalf uur worden. O jee, ik heb het geluid iets te hard aan Als ik hoest, dan uh, slaat hij helemaal in het rood. Maar goed, ja, ik heb eens uh, verkeken. Mijn, mijn, mijn, mijn. Ik heb gisteren de hele dag leggen slapen. Weet je hoe laat ik eruit kom? Half zeven avonds. <laughs> ik heb mijn record verbroken. Vorige week was het iets van vijf uur of zo. Dan heb ik half zeven avonds met bed uitgekomen. Het was toch donker. En toch nog, ik was vanmorgen half twaalf met bed uit. Hey. Oké. Okay. ik ben niet wezen stoppen, ik ben niet de deur uit geweest, had ik helemaal geen zin in. En mijn vrouwtje die gaat volgende week, uh, gaat ze zaterdag en zondag gaat ze met haar moeder naar de kerstmarkt ergens in Duitsland. Essen in Duitsland. of zoiets, Essen kent dat. Het blijft populair. Daar, daar, heb, je, daar heb je de kerstmarkt. En dan heb ik het Rijk alleen zaterdag en zondag. Nou, dat is fijn. Dat is fijn, want dan kan ik misschien eens mijn kamertje lekker opruimen. Zou ik doen. En dan, eh, ja, ik zal eens kijken wat ik weg kan gooien en wat ik kan bewaren. Maar eh, het is zo'n bende. En, en dan misschien heb ik mooie de tijd om die twee computers eens een keer aan te sluiten. En dan kan ik die laptop gebruiken voor de Skype gebeuren. Ja, inderdaad. En dan kan ik eindelijk eens gewoon. En nou, misschien dat ik in de nabije toekomst, misschien hoor. Een radiostream gaat huren, maar een tientje per maand, komt om missie. Maar ik zal kijken wat ik kan doen. Uh, het enige van die ene website die ik toen uh, had uh, van de zomer, uh, dat is dus de chat die werkt, die werkt uitstekend. Maar ja, dat gaat allemaal weer via, via, via. En uh, ja, en naar en nou die uit, uh, ja, ik, ik, ik kan ze niet meer bereiken, want ik heb ze nog onder mijn oude e-mailadres. Dus ik ga gewoon niet, niet betalen. Jammer dan, nou die ene wordt wel vanzelf gestopt, als ik niet betaal, want er staat geen verlenging bij, dat ik aangevind, dat ook geen verlenging aan die andere. Wordt wel verlengd, maar ik ga gewoon niet betalen. Zeg van joh, ik kan jullie niet bereiken en jullie zijn ook, vooral deze is nog wat te bereiken hoor, die Nederlandse mm -hmm. die ik heb, maar die uit Noorwegen. Die is zo moeilijk te bereiken, nou dat denk ik, aangeschuldige kabult, uh, ja. uh, Jullie wij, wij hebben mijn telefoonnummer, dan bel je me toch? Ja. En ik zal kijken, ik kan niet achter het adres komen. Ik heb nog wel de website die ik eventueel via Google het adres kan achterhalen. En dan stuur ik ze wel een brief. En dan zeg ik ja. gewoon, ik, ik kan er niet meer bij komen. En ik zeg hem op, ik wil hem niet meer verlengen. Hmm. De, de hoe, is aange... hoe bevalt jouw telefoon? Je bedoelt de Lumia bedoel je? Ja? Die, be, die bevalt prima. Maar op mijn werk hebben ze mij als bedrijfstelefoon, als proef. En uh, ja. hun uh, zijn er niet zo blij mee, want ze zeggen dat de technisch hier en daar wordt al mankeerd. Nou, ik heb er helemaal geen los van. Oké. Okay. Maar jouw eigen telefoon, gebruik je hem veel, de telefoon? Ja, ik gebruik hem alleen maar voor het uh, internet. Oké. Okay. En, uh, en die andere, die gewone Nokia, die gebruik ik wel om te bellen. Mm -hmm. En dan heb ik nog wel een smartphone liggen van, uh, van Samsung. Hij doet het nog wel, maar ik, daar doe ik wel niks mee. Ja. En uh, ja, dat ding is zo gauw leeg, die batterij. Ik heb hem ook alweer twee jaar of zo. Maar ik gebruik hem nooit. Oké. Okay. En, uh, en dan heb ik nog een Nokia, maar de batterij is uitgeput. Daar kun ze, je zelfs twee kaarten in doen. Daar is de batterij van uitgeput. En dan heb ik nog een Samsung een kleintje, zo'n opklapbare, zo'n goedkope, waarvan ik de oplader kwijt ben, dus daar kan ik ook niks meer meedoen. <laughs> nou, die heb ik al een jaar of vijf, vier, vijf, en die deed, die, die deed tot voor kort heel goed, maar ik ben het opladertje kwijt. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Uiteindelijk ja. zouden alle mobiele telefoons een universele oplader moeten hebben. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Zo'n één die past op alles. Want ik weet wel die van uh, dingen pas wel op die Samsung van die, uh, so, uh, van die Nokia, want die is wel universeel. Maar die oude dan, die is dan nog met zo'n pennetje in, in plaats van zo'n USB-dingetje. Daar zit zo'n pennetje stekker in, zeg maar, zo'n jackplug. Dus oh, ja. Uh, ja. Ja. Nee, ik ben vandaag wel even buiten geweest, maar het, uh, ja, het ben, regende zo ja, hard ja, en het hagelde ja. zelfs een beetje. Ja, en, ja. Ik ben wel ja. um, van Albert Rijn geweest. Dus, uh, ja, het, was, uh, het was niet lekker. Dus we zijn maar weer gauw teruggelopen naar de auto. En uh, zijn we maar even koffiewezen drinken ergens. Want uh, het was niet harder buiten. Nee. dat is best wel jammer, want in het weekend wil ik er altijd toch graag even uit. Maar, ja, nou, ja. Nee, ik werk ja, ben je er natuurlijk wel om toe. Ik ben wel ja. goed. Ben Wanneer was dat nou? Was dat nou vrijdag? Wanneer was ik nou naar de dingen geweest? Ook donderdagavond ben ik wel even naar de booguit geweest. Ben ik even bij Mediamarkt gaan kijken. Dat is altijd leuk. En uh, Mediamarkt, ja joh. Ze hebben zoveel... Je ziet de bomen door het bos niet meer. Ja, ah, maar ik vind het vind een leuke winkel. Ik, ik vind, een beetje, jawel, want, ze uh, hebben veel keus. Alleen het gekke, in, de, in Rijswijk, dat is hier ongeveer 2, 3 kilometer hier vandaan. Die, uh, die winkel... Uh, ik denk, ja, kilometer of drie zeker. Um, daar hebben ze qua cd's heel weinig keuze. Maar kom je in de stad, in de binnenstad van Den Haag, daar hebben ze ook een mediummarkt. Nou, er veel meer keuzes. Dan had ik een serie, dat zijn allemaal Nederlandse bands, dat zijn dubbel cd's. Met A en B kanten van de Buffoon, van de Golden Earring, Kayak. Allemaal Hollandse bands uit de jaren 60 en 70. En die kosten erbij de... Paagman, die boekenwinkel Paagman, heb ik vrijdag jaar 12 euro betaald. En wat denk je wat ze bij de Mediamarkt kosten? Een tientje. Dan heb ik een eentje van de Bafoens gekocht vorige week. Dus uh, donderdag, een week daarvoor dan. Voor een tientje. Ik denk zo dan. Ja, daar dus kan ik zo zeggen. Dan ga ik ze natuurlijk niet meer bij Paagman kopen. Het is nog helemaal in Scheveningen. Dus. Uh, nou, die is wel uitgebreider dan die paagman in de binnenstad. Die hebben ook veel meer... Die hebben gewoon een hele cd-winkel in hun boekenzaak. Uh, maar ja, die, die scheelt wel een paar euro. Want die, die, die van Queen, die voorlaatste live album... Die was 25 euro op cd. En ik had hem voor twee tientjes. Dan denk ik, ja, dan ben ik toch gek als ik hem daar ga kopen. Het is wel een mooie winkel. Leuk om wat op te zoeken. Maar ja, alleen die cd's die zeg maar... Uh, die... Uh, die zijn maar goedkoop. Anders zijn dan uh, oude, uh, eerder uitgebrachte cd's. Nieuw wel, dat wel. En, maar die kosten dan 8 euro. Dus dat vind ik allemaal weer mooi dat dat uh, wel uh, goedkoop is. Dus 8 uh, euro per stuk. Terwijl je CD's Kost ook 8 euro in de stad. heb je ook een zaakje. Dat heet een, een, Imperium of weet ik veel. En, uh, en die hebben tweede CD's voor 8 euro. Terwijl je bij dingen heb je ze nieuw. Het is een oude cd, maar nieuw dan, dat is nog nooit gebruikt, voor ook voor 8 euro. Hey, je kan hier dus uh, uh, <coughs> behalve bij uh, volgens mij de media, maar ik weet niet of het bij de VD ja, CD's uh, kan kopen. Ze hebben wel maar... CD's, maar een heel magere keuze. Okay. Nog minder eigenlijk nog als bij de Mediamarkt met uh, ja, die heb al niet veel. Maar de V&D hebben nog veel minder keuze, nog zelfs. Want ik weet nog in Rotterdam, toen was de eerste mediamarkt in Rotterdam. Toen was er in Den Haag nog eh, niet één. En dan hadden ze cd's, er was nog een tijd eind jaren eh, 90, tot begin 2000. Maar waren ze eh, de meeste cd's waren zoiets van, ah zo 40 euro. En daar waren ze eh, 29 euro, 32 euro, of gulden dan, gulden moet ik zeggen. En uh, maar ja, als je ziet wat je nou betaalt, betaal je ruim over de 40 euro. Dan heb je al cd's van 16 euro, voor 18 euro. Maar ja, ik had die van Queen gekocht. Was afgelopen woensdag die laatste. Dat was een concert uit 19, uh, kerstmis 1975 Er zit een blu-ray in en een cd. Er zit ook een beeld bij. Ja, een losse cd zit erin met hetzelfde concert. Met alleen geluid. En die andere is een Blu-ray. Dus mijn allereerste Blu-ray CD die ik gekocht heb. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik zie nauwelijks verschil. Ik zie wel iets verschil. Dat het iets mooier is, scherper. Maar je kan net zo goed een DVD kopen. Want uh, het gekke. Die van de Beatles. De Blu-ray of de... Uh, want jij je kan de CD ook loskopen. Mm -hmm. Maar uh, ja. Ik denk ja. Dat is heel raar. Die is dan een tientje duurder met... Uh, Even kijken, als je Blu-ray hebt uh, of DVD, dan was die Blu-ray 2 euro duurder bij de Bolcom. En als je uh, die van de Beatles hebt, dan heb je allemaal uh, nummer 1 hits die erop staan. Die is eerder uitgebracht, maar dan nu met een DVD erbij. Dat is heel gek. Daar zit een tientje verschil in tussen een Blu-ray of een DVD. Dus als je die van 20 euro koopt, ko ko ko ko heb je CD en DVD... In één doosje. Gewoon een cd-doosje. Dus gelukkig niet meer die lange werpige dingen. Ja. En, en van Queen was die uh, dvd uh, maar 2 euro goedkoper. Hoe ken dat nou? Het is van dezelfde platenmaatschappij ongeveer. Van Universal Music. Want die EMI is overgenomen. Alleen Queen heeft dan werk ik via Virgin Records. Maar dat is ook EMI. Dus. En uh, tegenwoordig. Maar nou, hij is wel graag. is goed. Het beeld is... Uh... Nou, waar is goed. Het is alsof het gisteren is opgenomen. Dat is in het Hammersmith Odeon Theater in Londen opgenomen. En die van Queen van vorig jaar in een Rainbow Theater. Daar heeft de, de Nederlandse band uh, Focus ook op getreden ooit. En dat is ook zo in de jaren 70. En je, hebt, uh, je kan de gif op innemen dat er volgend jaar... Nog een live CD van Queen uitkomt. Want ze hebben nog nooit uit de eerste jaren nog nooit een live CD uitgebracht. De vroegste die toen uitkwam, een live concert, was uit 1979. Die heette Live Killers. Dat okay. was de eerste live CD die van Queen was uitgebracht. En alles daarvoor was nog nooit op plaat uitgebracht. En dat gaan ze nu doen sinds vorig jaar. Dus je hebt best kans dat uh, uit 1976 met Samba To Love of zo, dat liedje en Ty en dat Down, uh, dat concert uh, volgend jaar op, daar kan je gif op innemen, want ja, die gasten ze natuurlijk ook geld nodig. Ja, en die twee die verdienen daar lekker om, die Brian, mij en die Roger. Mm -hmm. En ik denk ook nog die overgebleven, die, uh, heet die John Deacon, die doet dan al niet meer mee dan. Hij heeft nog wel meegewerkt aan die verzamelalbum die vorig jaar uitkwam maar het is zo'n een aanvulling op je collectie want als je alleen maar verzamelste van je hebt staan er toch ook nummers bij die niet op die verzamelste staan dus als je alle drie de delen hebt en je hebt deze daar nog bij dan eh, ja dan heb je eigenlijk ja, ook, er zijn ook nog drie één nummer samen met, uh, hoe heet die, met Michael Jackson there must be more than life than this dit heeft hij ooit samen opgenomen en toen heb ik weer zelf later de muziek overheen gezet. Samen met John Deacon dus. Ze... Ja. Maar, oh ja, die van uh, Ilo is ook onwaarschuwd. De laatste van Ilo, dat is alleen Jeff Line. Dat is de zanger van, uh, en die had in 2000 ook nog eens een keer, of 2001, een uh, CD uitgebracht. Zoom, die heb ik ook. Die heb ik toen in Duitsland Daars... gekocht. Ik denk, verrek. Zijn ze weer bij elkaar, maar ze zijn allemaal niet bij elkaar. Hij doet het allemaal in zijn eentje. Dat hij dan een, een bench ingehuurd. En er zijn er al twee of drie van dood van die band. Dus uh, ja, de helft ligt onder de gras, hier hebben een tuintje op de buik. Net als John Lennon, die heeft ook een tuintje op zijn buik. Of zat hij nou in een potje? Ja, nee, nou, ik denk uit. dat hij op <laughs> Strawberry Fields zit. Ja, die is uitgestrooid door Yoko Ono. Ja. En kapot gemaakt door Joko. Ja, dat zeggen ze, dat zeggen ze, maar <laughs> ik, ik, ik denk, ja, het is ook zijn eigen keuze, dat die voor, maar uh, ze, uh, ja, ze bemoeiden zich wel uh, eens met, met, met dingen mee en uh, ja, dat ging Paul McCartney de Dus storen. Uh, nou, ik, ja. uh, ik ben er, ik ben er uh, geweest in, in New York, Strawberry Fields, ik heb het, uh, ik heb daar in nee, het paard. Strawberry gehad, ja. Fields is toch in Engeland? Nou, strawberry Fields is in New York, Manhattan. Oh, ik dat, dat in, in, in Engeland of. Nou, het is, uh, het flikken voor hoor, Laat, laten we daar heel nee. kort over zijn. Het is namelijk vlak voor het hotel, nou, ja, die beroemde foto van, van John Lennon, uh, zeg maar, die uit het hotelraam. Uh. Je hebt, je hebt in, uh, hij heeft in Amsterdam heeft hij ooit zo'n hotelfoto gemaakt dat hij in bed lag. Ja, dat was die uh, sleep-in of zoiets, of een slot. Ja, uh, ja, inderdaad. En hetzelfde ja. soort, soort foto, want hij maakte meer, meerdere malen diezelfde foto, mm. heeft hij ook gemaakt um, in New York, in een hotel, ook zoiets. En vlak voor dat hotel ligt Central Park. En in dat park is een heel deel, en dat heet uh, Strawberry Fields. Oké. Okay. Maar verder, ik weet er niet echt iets over... Dus of dat uh, alleen maar... Een Want uh, eere, ja, je hebt dat singeltje... Of... Strawberry Fields... Het uh, kan uh, ook zijn dat hun dat vernoemd hebben... naar de originele Strawberry Fields in Engeland... Kan, ja, kan Want dat verhaal, reden, verhaal wat ik dan ken... Dat, was, dat gaat over hun jeugd... Het is een singeltje, een A- en een B-kant... Eigenlijk zijn het twee A-kanten... De ene liedje heet kant A... heet Strawberry Fields Forever... Kant bij Heet Penny Lane. En het gaat, elk liedje gaat over de jeugd. Van de een, zeg maar. Van John Lennon en de ander van uh, Paul McCartney. Welk liedje bij wie hoort, weet ik niet. En het gaat eigenlijk over hun jeugd. En dat is een, uh, ergens in de buurt waar ze zijn opgegroeid. Dus je hebt Penny Lane, een Lane En je hebt Strawberry Fusers. En het schijnt een parkje of zoiets te zijn. Stelt dus ook niet echt veel voor. Maar uh, het schijnt ergens. Uh, ook in Londen uh, of zo. En het zou kunnen. Dat ze dat in New York. Uh, misschien heeft hij het zelf al geopend destijds. Wie weet. Nou, ik dacht het wel. Want ja. hij woonde zo, in New York, hè, John Lennon. Zoiets. Ja. Zoiets <coughs> Want hij heeft er ook gewoond, heel er lang. Wel bij. Ja, daarom had ik ook het idee. Omdat, uh, dat hij daar gewoond heeft. Misschien kan dat het wel zijn. Daar is hij is er ook vermoord. Ja, ook dat. En uh, nota bene voordat hij vermoord werd, heeft hij de New Yorkse politie. Heeft hij uh, een hele zwik. Uh, ...kogelvrije veste cadeau gegeven. Ja, dus ja. Dat is wel ironisch, had hij er beter zelf in kunnen halen. <laughs> ja. Huh? Ja, die Dave Chapman, die moordenaar van Lennon, die zit nog steeds vast. Die komt er ook nooit meer uit, denk ik. En ik denk ook niet dat hij lang leeft als hij buiten de poorten komt. Nee, dat denk ik ook niet. Alhoewel, dat, dat is iets... Wat je wel vaker hoort over gevangenen, weet je wel van, nou als die vrijkomt dan dit of dat. Maar dat gebeurt zelden of nooit. Maar over, eh, wel, je had het ooit over documentaire over dat Hitler was ontsnapt. Die was eh, levend ergens in Argentinië terechtgekomen. Ja, dat, dat Toevallig, TV, per, per toeval, zag ik het op Facebook staan. En ik zat op mijn Facebook account te kijken en dan zag ik al die filmpjes die ik bekeken had. En dan gaan ze meestal, want ze weten precies wat jij gezien hebt, gaan ze jou aanpassen aan jouw interesse. Het zag ik ja. ineens Hitler zonder snor en zijn haar zat anders. Hij zag er ook een stuk jonger uit ook. Uh, uh, en uh, ja, er waren hele rapporten van de FBI en weet ik veel dat die. dat die. zijn leven verder hebben gesleten in Zuid-Amerika, in Argentinië. Ja, ja inderdaad. Er is, er is nu. We hebben hem gewoon en, laten en lopen. Is er is één een of. Ze hebben hem gewoon laten lopen. Ja, dat ja dat dan... er is een of andere. Het is op, het is op Discovery. Of de, de, de, ja, dus een van die Discovery zenders is uh, zo'n hele jacht naar hem geopend, zeg maar. Dat is het programma, dat, is, dat, dat was nieuw, dat is die nieuw, botten, dat, dat bleek in één keer heel veel gedoe, stond in kranten en zo. Want en dat die was, botten was een, die ze hadden, dat gebitter zouden, was helemaal niet van hem, dat bleek van een vrouw te zijn, Dan zijn ze achtergekomen met DNA, met DNA onderzoek. Uh, ze weten het gewoon niet, ze kunnen niet met, ze kunnen niet met 100%, 100 zekerheid bewijzen dat hij echt dood is. Nou, ja, hij zal nu ondertussen wel dood zijn. dan zou hij 120 jaar oud zijn of 130 ja, nee, jaar. Ja, oké, okay, dus maar, maar, ik denk, uh, ja, ik weet het niet. Ik. Uh, ja, maar ja, ik, laat het natuurlijk wel lezen. Als, als je realistisch bent. Het zou uh, wel gekund. De, de, de hebben. Geld en, en de middelen om het te doen. Ja, het had wel. Ge, het zou wel, want er zijn heel veel nazi's uh, gevlucht naar uh, Zuid-Amerika. Er waren het zelf ook fouten regimes dus die uh, die, uh, die hielden bek wel dicht. Ja, daarom... doen dat daar dan hè. Ja. Inderdaad, dus hmm. wat dat betreft, uh, het, het is iets wat natuurlijk heel goed mogelijk zou kunnen zijn. We zullen het nooit weten, maar. Nee. Oh, oh, oh. Maar ik bedoel, dat, dat, zeg maar dat, dat, dat verhaal van, nou als, weet je wel, dat hoor je ook wel vaak van over sommige kinderen, van ja nou, als die die dienstrijd komt. Dan, uh, dan maakt hij het niet lang. Want er zijn allemaal mensen die nou, hem uh, dat, uh, om zee helpen. De dat moorder, de, moordenaar, nooit. de moordenaar van Pim van Tuin. Die leukt ook gewoon vrij rond. Ja, die, die wordt ook met geen vinger aangeraakt. Nou, en dat tegen... vind ik ook prima. Ik vind de vijfste straf uitgezeten. Dus... Nou, ik maar, vind dat hij de Duitschap verdiend heeft. Ik vind als je zeker als je een Die man die had het land positief kunnen veranderen. Die had Nederland gewoon weer op, uh, Zeg maar... Uh, eh, bedoel, uh, ja. ik, uh, ik, ik, ik, ik snap wat je zegt en uh, op zich ben ik het ook wel met je eens. Maar ik vind. Ik heb liever pim het geen, dan ik vind die. wel dat het geen verschil uit mag maken. Ik, heb liever, nou ik heb liever. Ik broek, heb liever uh, pim ja. van Tuin dan die mafkees van die racist uh, dat Geert Wilders heet Ja Want, uh, want ik, ik, de meeste dat, eh, iedereen, die ik, gek, iedereen vindt, die ik iedereen die je die Pvv-stemt zijn tegen negers. Ze hebben een hekel aan bruine en ze, en ze lopen, dan zien ze een Turk lopen die ze niet eens kennen. Hebben toch, heb je weer zo'n kut moslim, weet je wel. Ik denk, joh, je kent die man nog niet eens, of wie, wie, wie weet hoe aardig gozer hij nee, is. dat het willen toe. ze ook helemaal niet. We, en we willen daar niks van horen, want het valt me op. Ik had een paar ook positieve dingen laten, zet ook positieve dingen aan, want zo eerlijk ben ik ook wel. Op, op Facebook, hè, over moslims. Niemand die er op, op positief op reageert, ja, een enkeling. Niemand. Ze willen alleen maar negatieve dingen horen. Nou, ik hoop echt... Want daar staat nou bijna op 40 zetels... volgens de peilingen. Ik hoop dat hij wint. En ik hoop dat hij er zo'n pijnhoop van maakt... dat die dat dat dat dat hele partij uit elkaar valt. En dat we een, een, een, een kabinet krijgen... met van alles en nog wat. Van de dierenpartij tot GroenLinks, SP... PvdA, CDA, VVD er voor maar bij. Dat er al die partijen wel moeten... ...samenwerken in een kabinet... ...om anders, anders geen eenheid te hebben. Alleen die VVD... ...die, uh, die, die mot ik ook niet. ZD echt... de PvdA... ...mag ik het dus maar opheffen. Nou, PvdA hoef ik ook niet. Maar uh, ik, uh, ik... ...ik vind op dit moment... vind ik, uh, ...nou ja... Uh, ik, ...ik vind die... die, die, die uh, ...ja, CDA is ook niet echt mijn partij... ...maar ik vind die Buma wel... Uh, Af en toe wel raken dingen zich wel van de denken. Oh, oh ja. In ieder geval uh, klinkt goed, weet je wel. Dus, uh, ik, zou nog, ik zou nog eerder op de gereformeerde partij stemmen dan op de VVD. Ja, weet heet die? Dat is toch die van de SGP of zo? Van de Stijl. Maar? Van de Stijl, ja. Ik vind het zo'n eikeltje bobo. Ja, is het zo. Ik vind het zo'n bobo. Maar die andere dan maar. Dat vond ik een hele innemende man. Hè. Een rustige man. Die zag je nooit... Dat, uh, die heeft er ook lang gezeten. Hoe heette die ook weer, die voorganger? Een wat oudere man was dat. Dat, ja. vond, dat vond ik wel een sympathieke vent. Dan dus zou ik liever daar nog stem op hebben. Maar goed, die stemt niet op de persoon, maar op de partij natuurlijk. Maar ja, ik ben benieuwd wat, hoe de SP het nou gaat doen zonder Marijnis ja, als maar voorzitter. Wilde, dat wel, die, die... Wilde, dus is de eerste partij. Ja, maar als, als die, ik zie dat toch, dat gaat fout hoor. Niemand wil met hem regeren. Nee. Nou, en ik, en ik weet zeker dat, dat het een paan zou worden, want die wil niet met die regeren, die niet met die. Nou, ik zie de SP echt niet met de VVD regeren, want ook al zegt meneer Rutte wel van, ja, we sluiten de SP niet uit. Ik denk niet dat de SP zin heeft om met de VVD te regeren, hoewel ze in sommige gemeenteraden wel samen zitten in een college. Maar, het zal moeilijk zijn, maar ja, het, hoe, hoe, hoe, het wordt niet makkelijk, niet want, want nou heeft, uh, dat zag ik op Facebook ook nog ergens staan. Weet dat Gietje ook weer van de, van de SP, die, uh, die wil het ziekenfonds weer terug. Ja. Gewoon uh, zoals het vroeger was. Ik denk nou, ik denk. Uh, maar of dat gaat lukken, uh, daar ben ik bang van niet. Ik, ga het nooit meer terug maar uit, uit, ik vind het zo smeren. Wat weet je we wat het is? Je betaalt je blauw een premie. Je moet, uh, moet eigenlijk bijdragen. Het wordt elk jaar steeds meer. Ja. En je krijgt niks voor goed, je moet alles zelf betalen bijna. Ja, want wat je krijgt dat is een hoogheid 10%. Ze lopen gewoon hun zakken te vullen, dat is gewoon legale diefstal. Ik snap niet dat dat klote volk, dat, dat domme laag, opge laag opgeleide kutvolk hier in Nederland, dat ze dat pikken. Eigenlijk vind ik de intellectuele, een beetje links van het midden, die moeten eigenlijk de macht overnemen. Dat is noods van mijn part eh, met geweld. ...moeten gewoon zeggen... ...en nou zo'n God voor de God van Valori afgelopen. Waar zijn de bazen? En het klootjesvolk moet zijn bek houden... ...want die zijn te dom... Om, om, ...die weten niet eens op wie ze moeten stemmen. En een bepaalde elite... ...die moeten baas worden... ...een soort ritmeesters of rentmeesters... ...zoals in de 17e eeuw... ...die het voor zeggen krijgen... En die weten het wel bij domme klootjes zorgt. Het is alleen maar goed om te werken. En die hebben, daar heb je niks aan. Ik vind democratie ook, het werkt ook niet. Het hebt nooit gewerkt trouwens. Democratie. Je moet een paar mensen hebben die wel het goede met het volk voor hebben. Het moet geen dictatuur worden. En als ze dan een beetje naar de publieke opinie luisteren, dat is het ook een beetje democratie. En geen mensen aan het voor ogen gaat draaien. Dat heb ik veel liever. Dan noemen ze zo'n systeem. Je hebt zo'n systeem in Polen gehad voor de oorlog. Wat noemen ze dat ook weer een. Um, poeh. Ik, ik kan er even niet opkomen, maar dat is ook een. Uh, niet echt een democratie. Maar dat is, uh, het is ook niet echt dat, dat je een groente hebt met militairen. Uh, maar dat zijn gewoon burgers die gewoon het voor het zeggen hebben. En de rest van het volk moet ze bek houden en werken. En brood ja. op de plank. En zo hoort het ook, sorry, maar. Misschien moet je in het zone, ik, ik geloof je niet in Ik geloof de niet de in de de de democratie. een democratie. Je moet een paar intellectuelen. Die het goede met het volk voor hebben, die moeten aan de macht komen. Klaar, punt. Misschien, misschien moet je het zo hebben dat je geen regering hebt, maar een bestuur. Gewoon een bestuur die gewoon bestuur. gekozen wordt door de. Ja, dat je door, bijvoorbeeld voor, voor grote en belangrijke dingen iedere keer river, zou schrijven. Kan ook, kan ook. Maar ja, dan, dan, dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat. Uh, ja, je kan, iedereen wil natuurlijk een, geen belasting betalen. Bin, een bindend referendum. Een bindend referendum, maar het moet toch uitvoerbaar zijn dat niet het land naar de bliksem gaat, weet je? Ja, dus, kijk, maar dat uh, je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, de, bijvoorbeeld een, re, een referendum zou kunnen zijn: willen jullie terug naar één zorgpremie voor iedereen? Ja, dus, dus dat zegt iedereen op, ja, natuurlijk. <laughs> maar het moet toch uitvoerbaar kunnen zijn? Vroeger werkte dat altijd gewerkt sinds de oprichting. Ja, waarom, waarom, waarom zou je niet kunnen zeggen van, uh, we doen het zo. Uh, iedereen heeft natuurlijk een ander inkomen. Waarom uh, nee, we, nou, inkomen, we hoe meer je zo. verdient, hoe meer je betaalt. Je, je betaalt gewoon, zeg maar, uh, de ziektekostenverzekering is 10% van je Kijk, maand. Kijk, als iemand met een minimumloon bijvoorbeeld uh, 75 euro per maand betaalt, dan vind ik het helemaal niet erg als ik voor 100 moet betalen. Weet je? En iemand die nog meer verdient ja. als ik... die betaalt 125. Mm. Dat is helemaal niet erg. want nou, dat is want wat ik iedereen als, heeft zei, recht... als je gewoon een vaste regel hebt... Dan iedereen iedereen heeft recht op... 20% op, op, op... van zijn maandloon aan de ziekenhuis. Dat je ook verdient, want, 20%. Want, want, want vroeger was het oh, zo eerlijk. met de huur... de huur huurzaal en je gas er ligt... dat mocht maar zoveel procent van je loon uh, zijn, weet je? Ze mochten je nooit in een duurder huis stoppen. Maar dan moet want, je ook één ander je... ding uitschakelen... en dat is... Uh, alle ziekenhuizen, zorginstanties, zorgverleners. Allemaal de staat. moeten geen winstdoelmerk hebben. Nee, de, kijk, die winst die moet gewoon terug naar het ziekenhuis. Die, kijk, winst, die, die, die artsen. Geïnvesteerd worden in de die, artsen die, die artsen en die chirurgen mogen voor mij best een goed salaris. Tuurlijk. Dat, gun ik, dat hoeft van mij niet te veranderen. Maar ja. het gaat erom dat we een betaalbare zorg moeten hebben. Voor iedereen gewoon, punt. Ja, en daarom moet je dat hele winstoogmerk eruit hebben, je ja, uh, moet alle zorginstellingen ja. van de beurs afhalen Geen niet, niet dat ze aandeelhouders hebben, dat werkt gewoon niet want uh, weet je wat dat is ik uh, bedoel uh, in Amerika, lijkt wel alsof het in Amerika steeds beter wordt en hier steeds minder want dat, dat, dat, daar draaien ze de boel ook om dan wordt het steeds uh, Europees en hier wordt het steeds Amerikaans dus ja dus dan ga ik wel emigreren naar Amerika. Dan ga ik lekker wonen in, uh, hoe heet dat ja? daar ook uh, Er wonen heel veel mensen van Nederlandse afkomst. Uh, Michigan. Michigan of zo. Het is wel heel conservatief, maar dat kan me geen reeds schelen. <laughs> Eten doe ik toch wel. Ga net zo goed naar Staphorst. Ja, toch? Nou ja, niet dat ik daar, uh, ja, ik vind het ook niet zo. Ik ben er één keer geweest. Maar ik vond, nou nee, nee Het is een heel klein dorpje Ze hebben één kruispunt één, euh, euh, Ze hebben één euh, winkelcentrum Het ziet er wel leuk uit, een beetje boerderijachtige gebouwen zijn het Ze hebben ook een blokker en een noem maar op En een, een, een, een kruidvat, allemaal hetzelfde als hier Maar ja, het valt me wel op Als je op straat lopen, kinderen je groeten Dag goedemiddag meneer En uh, dit en dat maar ja, toen stopte ik de snackbar in. En, eh, en iedereen ging me voor. En ik steek mijn vinger op. Ik denk, nou, ik denk, wat is dit nou? Ik ben niet zo die gelijk gaat schreeuwen of zo, weet je. Mm -hmm. Ik denk, wat is dit allemaal? Ik denk, nou ja, ik ga maar weg. Hè. Dus ik loop naar mijn vrouw toe. Die zat daar aan tafel tafeltje. Ik zeg, ga mee, hing, want ze motten onze centen niet hier, geloof ik. Toen zijn we naar Zwolle gegaan. Nou, veel gezelliger ook. Een dode booie ja. bende. Het valt me wel op dat ze daar... Want ik, ik denk, wat zie ik nou? Want ik reed het dorp uit. En uh, wat, ze zijn er gek op motocross. Die boeren daar. Van uh, ja, Staphorst. De motocross. En ik denk, zo, kijk eens om. Zo modern zijn ze toch ook wel weer. <laughs> hm. Ja, lijkt me een mooie om mee te stoppen dan. Ja. Ik heb niks meer te vertellen, hè? Ik het uh, niet meer. Nee, ja, het is jammer dat dingen, en je weet, die, die, die, die, die, die, die, die, die, uh, die uh, Herman er niet bij, uh, Misschien nog eens proberen om hem te bereiken. Maar voor hem is het natuurlijk al, al, al, al nacht, hè, geloof ik. Want, uh, of het is al... Uh, is voor hem is het in de ochtend? In de, ja, het is wel heel vroeg, hè, dan. Want uh, meestal om elf uur s'avonds. Dan is het bij hem uur of acht, geloof ik, in de ochtend. Mm -hmm. dus uh, ik denk dat meneer nog op uh, oor ze legt want dan moeten we eens een paar andere tijdstippen eens een keer dit doen dat hij ook lekker mee kan kletsen ja is goed, nou ik wens u een goede week en, dan, uh, dank u, dank u wij spreken elkaar wel weer tot de volgende keer tot de volgende keer en uh, ja mensen dat was uh, Jacco, onze referent Jacco nou Excellent, excellent. Weet je wat, ik ga toch nog een muziekje draaien om het af te leren. Ik ga eens even kijken wat we kunnen draaien, want eh, we hebben helemaal geen muziek gedraaid, tot nu toe. En we gaan toch eens even kijken wat ik er allemaal eh, bij kan lopen. Uh, we gaan eens even kijken volgende week dan, ja, we zien wat we volgende week gaan doen. Hè. Dus, uh, ja, chill out chill-out-muziek, Music and Toy met Aqua prachtig nummer jongens tot de volgende week dit was podcast nummer 7 van week 49 voor alle Radio en dit was Partje P doei tot de volgende keer